1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Mauritaanse president Aziz is per ongeluk beschoten... door militairen van zijn eigen leger. Hij is met licht en verwondingen naar het militaire ziekenhuis... in de hoofdstad Nukashot gebracht. Volgens de eerste berichten opende een militaire patrouille... per ongeluk het vuur op het convoy van de 55-jarige Aziz. De president werd in zijn arm geraakt... toen de militairen op zijn four-wheel drive schoten... De bestuurder van de presidentiële auto had bij een controlepost bij Nouachot een stopteken genegeerd. De militairen hadden niet door dat hun leider in de auto zat, mede omdat hij zonder politie politie-escorte reed. En dat is in Mauritanië niet ongebruikelijk om het mensen die een aanslag op de leider willen plegen niet te gemakkelijk te maken hun doelwit te herkennen.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 Hele goede nacht en welkom bij De Wereld van Filemon. Iedere zaterdagnacht vlieg ik in het programma De Wereld over... en praat ik met Nederlanders die in het buitenland wonen. Welke rare avontuurlijke hobby's hebben Mexicanen bijvoorbeeld? En zijn Braziliaanse mannen echt zulke vreemdgangers? Of zijn ze stiekem best trouw? En hoe zit dat met Casanova's uit Curaçao? Dat hoor je allemaal dit uur van Jan Albert, van Anne, Egon en Denise. En we beginnen... Eerst even met een snel rondje. Jan Albert uit Mexico, goeienacht. Goeienacht. Hoe laat is het bij jou? Het is hier nu iets over zessen. Oh. In de middag. Oh, oké, okay, oké. Okay. Ik dacht, is uh, ochtends, ik hoef me niet schuldig te voelen. Hé, hey, jij was vorige week bij de verkiezingen in Venezuela. Waarom was je daar? Ja. Uh, om ze te, te coveren. Ik, uh, ik werk natuurlijk als finalist, dus ik uh, was voor een aantal media bezig daar om het allemaal van dichtbij te zien. En hoe, hoe was de sfeer? Ontzettend intens. Uh, er liep echt een soort elektriciteit door Caracas. Eigenlijk vanaf het moment dat ik daar al aankwam. Uh, het was een beetje spannend, want niemand wist precies wat er zou gaan gebeuren. als Chavez zou gaan verliezen. Maar Chavez won. Uh, dus uiteindelijk konden alle noodscenario's weer de kast in. Wat me daar echt opviel in Venezuela toen ik daar was. is dat politiek leeft daar echt op straat, hè? Ja, dat klopt. En uh, dat, dat merk je ook op het moment dat je tijdens in de, in de aanloop naar de verkiezingen op straat loopt dan organiseren de kandidaten rallies, bijeenkomsten. Ja. En er komen tienduizenden, zo niet honderdduizenden mensen op af. Tot zometeen, dan gaan we het over heel iets anders hebben. Uh, Anne Dorst in Brazilië. Hallo. Het lijkt me ontzettend leuk om daar op dit moment te wonen in Brazilië. Want volgens mij heeft dat land een heel, heel positief gevoel op het moment. Het gaat natuurlijk enorm goed met de economie. Ja, klopt. ja er is ook werk genoeg inderdaad. De mensen sluiten de gekste leningen af en zo. Omdat er gewoon inderdaad ja, helemaal geen crisis of iets hier te van te merken is. Dus ja, klopt. Nee, want hier zijn mensen toch wat, ja, wat minder vrolijk. Dat merk je echt als je op straat uh, loopt. Het is ook veel stiller. Maar zijn de mensen daar dan heel blij? Uh, nou ja, ja, het is natuurlijk sowieso al een opgewekte... Uh, ja, een groep mensen. Ja. En um, ja, ik, ja. Nou, niet dat ze nog positiever zijn dan anders. Behalve dan dus inderdaad in de zin van dat ze, dat ze gewoon creditcards uh, aanschaffen... en alles alsof het gewoon allemaal uh, ja, niet op kan. Dat merk je wel heel erg. Blijf hangen. Ik spreek je zo meteen uitgebreid. Eerst uh, Egon Sibrandi, Curaçao. Ja. Oh, Curaçao hangt niet hoor ik. Pardon, uh, dan gaan we even naar, snel naar Denise. Goedenavond. Goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Hey, ja, ik, uh, ik, ik was even aan het researchen voor dit programma. Dat doe ik altijd heel uitgebreid. En ik zag jou met een tijger op de foto staan op internet. Kan dat? Of was was ja, jij dat, dat niet? Klopt. Ja, een Heel schattig ja, jong. Ja, dat was ik. Dat was ik. <laughs> maar, maar hoe kwam je met een tijger op de foto? Dat is hier eigenlijk heel normaal. Je kan hier gewoon naar een soort uh, tijgerkingdom heet dat je... En dan kan je met een uh, tijger knuffelen, met een heel klein tijgertje... maar ook met uh, een hele grote tijger van dat 200 kilo. Maar dat zijn toch wilde dieren? Die, zijn, die kan je toch nooit vertrouwen? Ja. Ja, dat is ook best wel spannend om zo'n kooi in te gaan om met zo'n beest te knuffelen. Dat uh, kan ik je wel zeggen. Maar deze zijn tam. En er zit ook altijd een begeleider bij met een hele grote stok. Dus mocht het niet gebeuren, dan uh, um, nou ja, heeft hij een hele grote stok. en, en maar dan toch, als, als, als die die hij je uithaalt, dan ben je te laat met je stok, toch? Ja, maar dat is gelukkig, um, want daar liggen ook allemaal foldertjes. Pas één keer gebeurd in tien jaar dat ze open zijn. Dus, um... <laughs> dat staat er wel niet, foldertjes. Het is nog maar één keer gebeurd. Die meneer die mist ze ook. Het is nog maar één keer gebeurd. Ja, dat wel goed. Die, die die nou, daar hebben ze het verder niet meer over gehad, maar volgens geruchten um, kan die meneer het niet meer navertellen. <laughs> Ik ga zo meteen uh, met jullie verder praten. Uh, eerst even heel iets anders. Filamond, Super Service. Ja, elke zaterdagnacht uh, neem ik wat alcohol mee. Dat is nou eenmaal mijn hobby, mijn passie, alcoholische drankjes. Uh, en deze keer uh, bellen we met Mexico en dacht ik... Uh, het is wel fijn om een corona te drinken. Dat uh, heerlijke biertje uit Mexico. Je moet het drinken uit het flesje, dat wil de fabrikant ook echt. En je drinkt het met een miloentje erin. Ik heb hier zo'n flesje in mijn handen. past eigenlijk meer bij de, bij de uh, zomer, maar... Ja, het is wel fijn om een beetje dat zomerse gevoel nu in de winter te krijgen. En het limoentje, dat zit er van oudsher, uh, zit dat erin. Omdat uh, vroeger uh, waren die kroonkurken waarmee het uh, flesje dicht zit, waren een beetje roestig. En met dat limoentje kon je dat dan ontsmetten en dat werd dan weggegooid. Maar uiteindelijk dachten ze, ja, dat limoentje, dat smaakt eigenlijk ook wel heel lekker. En toen zijn ze dat erin gaan stoppen. Ik neem even een slokje om zo het programma goed te beginnen. En dan blijf ik even doordrinken. En dan gaan wij luisteren naar mijn grote muzikale held. Namelijk de kleine man. Prince met het nummer Money Don't Matter Tonight. Vier lemon. Kijk maar, hè? Kijk maar, We staan hier op het pittoreske, idyllische Turk. Oftewel, Turkije. Turk, urk, urk, Urk, Soep, eet je met een? Turk. <lacht> hem? Turk. Kijk maar, hè? We gaan die hele zomer hobby's testen. Kijken wat er nou echt leuk is om te doen in je vrije tijd en wat misschien helemaal niet. Ja, en vandaag hebben we echt een hele leuke hobby: Cartunen! <lacht> Cartoonen. Cartoonen. Cartoonen. Want wat houdt het eigenlijk precies in? Dat weet ik ook niet. Het mooie maken van je auto. Het pimpen. Dus uh, volgens mij is het gewoon alles eruit. En Alleen maar mooie dingen. Ja, en verlagen weet ik. En dat je dan de muziek net even iets harder kunt zetten dan in een normale precies. auto. Breed slofjes. Kortom, Cartunen. Cartoonen. cartoonen. Kom maar aan de bak. Ja, de klusjesmannen. Afgelopen zomer testen Ramon en Sander Lantiga van BNN natuurlijk allerlei hobby's uit. Je hoorde ze net in de aanloop naar het testen van het oppimpen van auto's. Wel een creatieve, maar niet een hele avontuurlijke hobby. Maar wie dat wel heeft is de Oostenrijkse Felix Baumkartner. Van 36 kilometer hoogte naar beneden springen. Ik moet er zelf... Niet aan denken. Maar de Oostenrijkse skydiver Felix Baumgartner vindt het fantastisch. Morgen maakt hij de hoogste parachutesprong ooit. Tenminste, als het weer mee zit. Vorige keer mislukte dat. Uh, en dat is niet helemaal zonder gevaar. De kans is best groot dat Felix tijdens de sprong buiten bewustzijn raakt. Nou, dat soort waaghalserij, is dat nou typisch iets voor de gekke Oostenrijker... of doen ze dat in de rest van de wereld ook? Van die hele avontuurlijke hobby's. Jan Albert uh, in Mexico. Goeienacht. Ben jij zelf een beetje een uh, waaghals? Uh, in alle eerlijkheid, uh, niet wat betreft springen of abzeilen of dat soort dingen. Dat, uh, dat uh, heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Maar wat betreft wel? Nou, ik, uh, ik neem heel vaak hele lange tours door Mexico. En dan is dat vaak naar plekken waarvan ik helemaal geen flauw idee heb wat me te wachten staat. Wat was nou de, uh, bijvoorbeeld... ja? Ja, wat was nou de meest gevaarlijke plek waar je geweest bent? Nou, ik ben voor mijn werk moest ik ooit een keer een reportage maken. Uh, over spookstadjes in Noord-Mexico. die waren verlaten door drugsgeweld. Oh. En daar zijn natuurlijk helemaal geen contacten. Daar is helemaal niemand die ik ken. Dus ik ging daar eigenlijk vrij blanco naartoe. Uh, wetende dat daar bijna geen politie is. en dat je eigenlijk helemaal op jezelf bent aangewezen. Ja, oh, en dat lijkt me ook echt doodeng. Vooral als je die beelden ziet van allemaal afgehakte hoofden. die uh, af en toe aangetroffen worden, of lijken die aan de bruggen hangen. Ja, nou, nou valt het in de praktijk wel, wel mee als ik zelf daarmee bezig ben. Omdat uh, uh, op het moment dat dat soort dingen gebeuren en ik ga er naartoe, dan is dat al gebeurd. Dan gebeurt het meestal niet waar ik, uh, waar ik zelf bij ben. Althans, uh, ik heb er zelf nog nooit van dichtbij gezien. Maar je, maar je wordt er, je voelt er niet dan vrolijk wel heel van. heel erg de spanning. Ja, want je wordt er niet vrolijk van als je dat ziet, toch? Nee, absoluut niet. Uh, de sfeer in die stadjes bijvoorbeeld die is echt uh, nou, letterlijk en figuurlijk dood. Ja, uh, durven Mexicanen veel? Want het lijkt me best wel een rauw, rauw land. Veel uh, geweld natuurlijk. Ja, de, de, de, de Mexicanen zijn gewend dat het een, een rouwland is en dat er, uh, dat er altijd een bepaald element van risico is als u bijvoorbeeld een lange autorit neemt. En de criminaliteit hier die is natuurlijk redelijk hoog, uh, zeker vergeleken met Nederland. Uh, uh -huh. Dus is, het is voor de Mexicanen ook een beetje onderdeel van het dagelijks leven. Ja, wat voor avontuurlijke hobby's hebben ze daar? Nou, in wezen, in principe zijn het natuurlijk niet, de, niet anders dan, uh, dan wat wij in Nederland gewend zijn. Uh, abseilen, uh, parachutespringen, al dat soort dingen, die doen ze hier in Mexico ook. Het grote verschil is, is dat uh, Mexico een land is dat zo gevarieerd is en zo groot is, dat je alles wat je uh, qua radicale hobby's zou willen doen, dat kan je gewoon hier in eigen land doen. Ah, oké. Okay. Uh, wat is nou het populairst? Nou, populair zit ik en is vooral gewoon bij vrienden uh, van me. Die, die nemen heel vaak gewoon een auto en dan uh, pakken ze een tentje en dan gaan ze er gewoon op uit. Bijvoorbeeld naar de, naar de woestijn van Sonora in het noorden. En dat is een gebied dat is totaal verlaten. En dan gaan ze gewoon kamperen in de woestijn. En uh, dat is volledig ongeorganiseerd onge onge en gewoon helemaal op zichzelf aangewezen. Maar, en wat is daar precies leuk aan? Nou, vooral de stilte en uh, de eenzaamheid die daar is. Je moet bedenken, het zijn mensen die wonen in Mexico-stad. Oh, dat is ja. een stad met meer dan 20 miljoen mensen. Veel en Die zijn natuurlijk fantastisch. Uh, ja, precies. En smog en drukte en herrie. En als je dan even de, ja, de eenzaamheid van de natuur in kan, dan is dat heerlijk. Maar dan ga je toch eerder naar een, een mooi natuurpark in het bos of zo? Ja, maar goed, heel veel mensen vinden dat ook een beetje saai om dat soort dingen te doen. Want ze doen dat vaak al in het weekend of ze hebben een buitenhuisje dat daar in de buurt is. Uh, en uh, veel uh, vrienden die ik heb, die, die willen vaak wat verder gaan dan dat alleen. En ga je ook wel eens uh, mee? Ik ben een paar keer mee geweest. Uh, zo ben ik een aantal jaar geleden naar het strand in het noorden geweest, dat was in Nayarit. En daar gingen we op zoek naar plekken waar ze de cactus uh, verkopen, waar, waar peyote in zit. Dat is een, uh, uh, de stof waar mescaline van wordt gemaakt. Die wordt de indianen hier als een soort hallucinogene druk gebruikt. Ja, want, want dat, dat gebeurt ook wel veel in uh, Mexico. Dat vind ik ook wel een, een, een waaghalshobby. Ja, dat klopt. En ik heb ook twee vrienden, uh, die hebben iets gedaan wat ik zelf ook ooit nog een keer wil doen. Die zijn uh, helemaal van het uh, westen van het land naar het oosten gegaan, op een pelgrimstocht... met een Indiaanse groep die ieder jaar uh, die cactussen gaan plukken... ergens midden in de Westijn in San Luis Potosí. Heb je ze nog niet genomen? Heb je het nog niet uitgeprobeerd? Nee, nee, ik heb dat uh, zelf nog niet gedaan, ook omdat dat uh, uh, ja, niet, bepaald niet op prijs wordt gesteld door diezelfde groepen, want het is onderdeel van hun cultuur, dus uh, ze hebben liever niet dat een of andere gekke toerist het dan uh, bij ze komt te doen. En, uh, maar toch zijn er veel, heel veel Westerlingen die daar speciaal voor naartoe gaan om, om dat uit te proberen. Het is een beetje een hobby van hippies, ja, en dat, dat was het zeker in de jaren 60 en 70 kwamen er heel veel mensen naar Jarita en Galisco om dat te doen. Ja, maar, maar zou je het niet een keer willen? Misschien wel, maar op dit moment is het niet iets wat ik, wat ik snel zou overwegen. Ook omdat het, uh, de gebieden waar, uh, waar je dat kan doen, die zijn een beetje riskant. En ik zit er ook liever niet dan in mijn eentje uh, onder invloed van een of andere gekke cactus uh, te wachten tot het rol komt. En ik had het ook thuis doen natuurlijk. Ja, al is dat dan natuurlijk ook weer niet uh, de lol ervan. Want het is uh, een beetje wat, uh, uh, wat Jim Morrison vroeger altijd deed. De woestijn in op jezelf zijn. dan uh, ja... Die, die, uh, die cactus consumeren en dan kijken wat er gebeurt. Ja, want eet je die cactus gewoon op? Dat, dat prikt toch in je mond? Nou, de bedoeling is dat je. Het, het is een stuk van de vruchten van. Oh, en de ja. bedoeling is dat je het koudt en dan uh, niet doorslikt, maar alleen zorgt dat het, uh, het spul dat erin zit, dat je, dat je dat in je mond, dat, ja, door je mondslijmvliesen wordt opgenomen en dat je die cactus dan weer moet uitspugen. Het schijnt overigens verschrikkelijk vies te zijn. Hmm. Hé, hey, en dat uh, kamperen in de, in de woestijn, dat heb je zelf ook gedaan, zei je. Wat is daar het zo mooi aan? Nou, de stilte, want je hoort echt helemaal niets. En als je gewend bent om in Mexico stad te wonen... waar, waar eigenlijk uh, altijd geluid is, dan is dat een hele aparte ervaring. En dat is echt zo stil als wij in Nederland waarschijnlijk niet kennen? Dat denk ik niet. Nee, want je moet het vergelijken als kamp, met, met kamperen in de Sahara. Als je bijvoorbeeld naar Egypte gaat of iets dergelijks. Het is uh, uh, ja, helemaal. De, de, de hemel is ook helemaal uh, gevuld met sterren. Je hebt geen lichtvervuiling, je hebt geen luchtvervuiling, helemaal niks. Oh, dat lijkt me wel mooi. En, en enge dieren? Nou ja, schorpioenen, daar moet je een beetje voor oppassen. En een, een enkele slang, maar ik ben zelf nog nooit iets tegengekomen. Hmm. Mooi. Nou, ik kan me helemaal voorstellen. En dan lekker uh, naar die sterrenhemel turen en zo een beetje in slaap vallen. En dan een hapje van de cactus. <laughs> ja, precies. Uh, je moet het gewoon een keer proberen. Dat hoort wel ja, echt bij Mexico. Wel, ik zou het ook doen als ik, uh, als ik daar zou zijn. Terwijl ik eigenlijk drugs heb afgezworen. Maar dat zou ik, uh, met die sterren, dat moet prachtig zijn. Hey, ik spreek nee. je zo uh, weer over een ander onderwerp. Tot zometeen. Tot zo. Anne, in Brazilië. Ja. Hallo. Ja, hallo. Ja, eh... Uh, Brazilië, natuurlijk een beetje macho cultuur. Uh, willen mm -hmm. mannen elkaar daar ook aftroeven wat betreft uh, waaghalzerij? Um, nou, dat, dat geloof ik niet zo. Ja, ik denk wel inderdaad, als ze, als ze samen iets gaan doen van, van uh, parachute springen of zo, inderdaad dan, dan zal het onderling wel zo gaan. Ja. Maar. Um, maar ik heb nou niet het idee, want ik, bedoel, ik, ik woon zelf in Rio... en uh, hier wordt natuurlijk heel veel gesurfd en heel veel gekitesurfd. Oh, ja. Maar de mannen die dat doen, die doen dat gewoon echt omdat ze het zelf leuk vinden... en niet om nou te showen van kijk mij eens surfen. Dat, uh, dat geloof ik niet. Hey, je hebt een Braziliaanse vriend, toch? Ja, klopt. Wel, heeft hij een avontuurlijke hobby? Uh, nee, wel oh. typisch Braziliaan. Hij uh, voetbalt. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, maar hij is avontuurlijk. Nee, en jij? Ik ook niet. Nee, ik ben echt geen held met dat soort dingen. Ik heb, um, ik heb één keer gedoken en één keer geprobeerd te surfen, maar ik ben er echt uh, niet goed in. En uh, ik, ik hou er ook eigenlijk helemaal niet van, dat soort dingen. Oh, waarom nee. niet? Ja, ik vind het gewoon eng. Als ik dan uh, in zo'n golf helemaal boven ga... dan denk ik alleen maar van, oh, uh, ja, ja. ik verdrink. En nee, dat is gewoon echt niks voor mij. Als je zo in, al die, in die wasmachine al... terechtkomt, hè? zoals ze dat noemen... dat je helemaal zo'n ja. uh, koppeltje gaat duiken. Ja, en ik, ja, heb, ja. ik heb dat ook eens een keer een, een reportage over dat surfen gemaakt in Hawaï. En wat ik zo vervelend raar vond, is dat je de hele tijd maar aan het peddelen bent... om, om dan mm -hmm. in die goede golf te komen en dan... Zit je uiteindelijk in die golf, want dan ga je even staan en dan denk je... ja, is dit het allemaal? Dan ben ik er al een uur mee bezig geweest. Het is heel veel werk voor, voor heel weinig resultaat inderdaad, als je geen talent hebt. Ja. En wordt het daar wel nog heel veel gedaan? Surfen, ja zeker. Ja. Het is nog steeds heel ja, hip. hip. Ja. Je moet hier wel, uh, je moet hier wel in, in de stad, zeg maar, moet je het al best wel goed kunnen... omdat er altijd gewoon echt hele hoge golven zijn. Ja. Dus voor beginners is het, is het echt niks hier... En um, ook wel heel veel kitesurfen doen ze hier ook wel, omdat het zo hard waait vaak. Ja, en gebeuren daar wel eens ongelukken mee? Uh, ja, ja, ongetwijfeld. Ja, sowieso. Uh, hier, ja, zo geteld verteld ben ik. Ik vind het alsof, al niet fijn om, uh, om überhaupt de zee in te gaan hier. Omdat gewoon de stroming altijd heel sterk is. Dus er zijn echt, uh, nou ja, per jaar verdrinken er ook gewoon een aantal mensen... omdat ze gewoon niet meer terug kunnen komen. Dus dat is wel echt een... Die worden dan een, echt kijk, de zee ingetrokken? De zee ja. Ja. Uh, of ben je, gewoon, terug, of ben je gewoon een beetje bang en poepert? Ja, dat ook. <laughs> dat is wel baden. Dan, dan zit je daar in Rio, lekker aan het strand... en dan kan je niet eens de zee in. Nee, nee dat klopt. Nee, ja, ik ga wel de zee in, maar het is gewoon echt zo... van uh, nou ja, de, de, zeg maar als je op, op het zand staat, dan gaat het heel gauw dieper. Zeg maar. Dat oh ja. <laughs> klinkt nou echt heel onweerderig, maar als het echt zo uh, heel stijl naar beneden gaat. Dus je bent heel gauw heel diep en dan word je ook al heel gauw meegetrokken. Dus als je zeg maar, tot je heupen toe in het water staat, dan, dan val je al bijna om vaak. Het is echt een hele sterke stroom. Gaat je vriend wel de zee in? Ja, die gaat wel de zee in. Dat vind je ook heel eng natuurlijk, als hij de zee in gaat. Nou, dat valt wel mee. Daar wel wel heeft hij dan zwembandjes om? Ik ja, kan goed stemmen, gelukkig. Nou, surfen dus uh, in Brazilië. Ik spreek je zo over een ander onderwerp. Eerst even Egon in uh, Curaçao. Ja, we, uh, in, in, in uh, Brazilië is het dus surfen. Is dat in uh, Curaçao ook zo? Uh, golfsurfen hebben we, hebben we wel, maar dat is maar heel klein. Over, maar één klein stukje is waar dat kan. Ja, dus dat, dat maar... strandje aan de andere kant, zeg maar. Ja, dat klinkt een beetje gek ja. aan de andere kant. Aan de andere kant waar Willemstad ligt. Juist, Weet je, aan de noordkant van het eiland, want daar komt de wind zeg maar, het eiland opwaaien... en daar heb je één strandje en daar gebeurt het. Maar het is daar heel gevaarlijk, ja. omdat daar dus niet echt een strand is... maar meer een koraalrif. Dus als je valt, dan ben je ook echt, echt, nou ja, kapot. Ja, maar dat is, dat is echt ook, vind ik zo onbegrijpelijk. Dat is op Curaçao ook. De, de mooiste plek is dan boven het rif En dan gaan ze allemaal oplopen surfen. En iedereen loopt er ook met van die hele grote pleisters er rond. Want iedereen is wel eens een keer geraakt door dat, uh, dat rif. Ja, als je, gaat, als je gaat golfsurfen hier wel, ja, dat is echt, echt een gevaarlijke hobby hier. Ja, maar het is wel het gaafste strandje, vind ik. Het is wel een heel leuk plekje, ja. Een bijzonder plekje. Ja, en, en heb je nog meer van dat soort uh, waaghalshobby's in Curaçao? Nou, weet je wat al veel gedaan wordt? Dat is aan, aan drag racen. Wat is dat? Dat is uh, met zo'n auto um, 100 meter heel hard rijden en dan weer remmen. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. ja. En dat, is, dat, wordt, dat wordt voor een deel professioneel gedaan. Er worden wedstrijden voor georganiseerd. Maar daar is natuurlijk ook een heel semi-illegaal circuit voor. Waarbij dat dan op sommige zaterdagavonden. ergens op een plekje stiekem wordt afgesproken. En dan nou ja, een beetje à la Fast and Furious. Ja, heb je er wel eens aan meegedaan? <lacht> nee, daar heb ik me nog niet <lacht> aan gewaagd. <nee. lacht> hey, en duiken natuurlijk. En? Duiken. En duiken, ja. Maar ja, ik, eigenlijk wil ik duiken niet als gevaarlijke sport rekenen. Want dat zou het eigenlijk niet moeten zijn, maar duiken is natuurlijk wel... het wordt heel veel gedaan en het is niet zonder gevaar, klopt. Zometeen gaan we het even, even, nog heel even over hebben. Eerst even wat uh, feitjes over waaghalshobby's in de rest van de wereld. De wereld van Philemon. In Frankrijk is het heel populair om jezelf in allerlei nauwe gangen en grotten te wurmen. Speleologie, zoals het eigenlijk heet, wordt steeds populairder. Ondanks dat het behoorlijk gevaarlijk is afgelopen jaar verdronken tientallen mensen in de grotten of raakten verdwaald. Als mountainbike-liefhebber kun je het beste naar Bolivia gaan... om daar de zogenaamde Death Road af te fietsen. De weg is smal en ongelooflijk stijl. Jaarlijks vallen er dan ook honderden mensen in het ravijn. In Engeland wordt strijken gezien als een extreme hobby. Bij extreme ironing is het de bedoeling om een strijkplank en wat kleding mee te nemen... naar een zo gevaarlijk mogelijke plek. Afgelopen jaar werd er bijvoorbeeld al onder water gestreken en op de top van de Kilimanjaro. De wereld van Filemon. Ja, we hadden het even met Egon Fibrandi die op Curaçao zit over duiken. Doe je dat vaak? Duiken heb ik nu niet meer, maar ik heb heel lang als duikinstructeur gewerkt. En toen dook ik minimaal twee keer per dag. Ja, het is prachtig daar, hè? Het is absoluut prachtig. Het is natuurlijk heerlijk dat je gewoon overal het water in kan lopen vanaf, vanaf het strand water in. En het ris ligt dan een honderd meter verderop. En dat maakt het wel uniek, ja. Ja, ik heb ik geloof, twee keer gedoken in, uh, in mijn leven en één keer was het op Curaçao. Maar het is, uh, ja, het is zo ongelooflijk. Het is zo mooi dat je de, bijna denkt dat het is nep. Dat, uh, dat gevoel, dat, dat herken ik van mijn eigen eerste keer nog wel. En ook van de jaren dat ik lesgegeven heb, dat het iedere dag weer mensen uit het water stappen en zeggen van ja, het is gewoon... Ongelooflijk dat je vaak naar de zee kijkt... en geen idee hebt dat dit daaronder zit. Nee. Wat van de waterhobby's heb je nog meer op Curaçao? Onderwaterhobby's? Nou ja, waterhobby's hebben we... Uh, er wordt redelijk wat gekitesurfd. Uh, wakeboarden wordt redelijk fanatiek gedaan. Nou, dat golfsurfer waar we het net over hadden. Uh, Surfen wordt weer een beetje opgepikt. Dus in watersporten zijn, wel, wordt wel veel gedaan, ja. Wat doe jij eigenlijk op Curaçao? <laughs> als werk of een hobby. Ja, als, als werk eigenlijk... Dus, maar, misschien oh, is, je, is, werk... is je werk je hobby, ja. bij mij is dat ja, zo. Ja, nou, dat is wel een klein beetje waar, want ik werk als een DJ bij een radiostation. Oh. Dus ik heb wel een beetje van mijn hobby mijn werk gemaakt. Ja. Oh, bij, uh, bij de Dolfijn FM? Red, bij Dolfijn FM, ja. Oh, leuk. Oh, dat, dat, ja. Ik, toen ik op Curaçao was dacht ik, oh, daar zou ik wel willen werken. Maar jij werkte ja. daar dus echt? Ik werk daar echt. En uh, je hebt groot gelijk. Je, haalt, je zou zeker bij ons willen werken. Je bent een geze gezegend mens, Egon. <laughs> Dat ben ik zeker, ja. Ik spreek je zo weer. Eerst okay. uh, Ja, tot zo. Denise in uh, Thailand. Uh, Hallo. Goe Goeiemorgen is het, hè? Ja, goeie het is nu half zeven s ochtend. Heel oh. vroeg. Oh, ja, ik zit hier aan een corona, maar jij zit natuurlijk nog aan, de, aan een Thaise koffie. Uh, uh, uh, een glaasje water eerst uh, even. Hey, we hadden het net over uh, met de tijgers op de foto gaan. Dat vind ik al redelijk, uh, redelijk gevaarlijk. Uh, maar Thailand is natuurlijk echt een toeristenland. Zijn er nog meer van dat soort gevaarlijke dingen... die toeristen in Thailand komen doen? Oh ja, heel veel uh, gevaarlijke dingen komen toeristen hier doen. Um, je kan bijvoorbeeld ook um, naar een gevaarlijke slangenshow... <laughs> dat, dat klinkt, klinkt nu heel kinderachtig... maar. Ja. Ik was daar laatst en dat is dus echt, echt heel eng. Want die uh, slangen die uh, zijn nog giftig. Dat zijn wurgslangen En uh, nou ja, als je daar dicht in de buurt komt dan, en iemand let even niet op... dan uh, nou, ben je volgens, je volgens mij zo de pijp uit. Ja, maar je hebt dat giftige slangen en je hebt wurgslangen. Dat zijn twee zien? verschillende soorten. Ja, klopt. Ja, maar ze hebben heel veel verschillende soorten slangen. En ik weet het ook allemaal niet meer. <laughs> ik was een beetje in paniek geraakt toen ik daar de vorige keer was. Ja, maar wat gebeurt maar, er bij uh, die show? Ja, ze laten echt zien... Ja? Wat gebeurt daar in de, in, in de Gevaarlijke Slangenshow? Nou ja, ze laten zien wat die slangen allemaal kunnen. En dan aan het eind is het natuurlijk hartstikke leuk voor de toeristen, maar ook voor Thijs. Thijs gaan daar zelf ook naartoe. Om even op de foto te gaan. En dan um, hangen ze zo'n slang om je nek. Eerst een wilgslang en dan zo'n. Um... Nou oké, okay, cobra's hebben ze niet <laughs> gedaan. Maar ze lieten die cobra's wel een paar keer los. En je zit er echt maar een halve meter van af. En dat is echt. Het is echt heel eng als je voeten daar te dichtbij in de buurt zijn. Want wat, wat deed dat met jou? Nou ja, ik, uh, werd, ik, raakte, nou, het was gezegd, ik raakte een beetje in paniek. Ik vond het niet echt leuk. Geen gillen of wegrennen? Nee, gillen. <laughs> maar ja, en ik was natuurlijk met mijn stomme vrienden. Die zeiden, oh kom, maar gaan op de foto. <laughs> en toen moest ik weer mee met zo'n stomme slang op, foto, op de foto. <laughs> maar hoezo ga je, je gaat toch geen wurgstang om je nek hangen? Dat is levensgevaarlijk. Ja, helemaal hier in Thailand. Maar uh, nou ja, er is gelukkig niks gebeurd. Nee. Wat, wat doe jij als hobby nee. in Thailand? Ik uh, heb eigenlijk... naar nou, dat soort uh, gekke dingen, dat, uh, die doe ik wel. Nou, liever niet naar, uh, naar slangenshows. maar wel bijvoorbeeld met tijgers knuffelen vind ik leuk. En um, wandelen, heiken, dat kun je natuurlijk hier ook heel goed doen. Mijn... Ik heb een Thijs vriend en die komt eigenlijk uit de jungle. En dan gaan we regelmatig zijn ouders bezoeken. En um, dan moet je eerst... Dan kan je namelijk met de auto niet komen. Dan moet je eerst door de jungle hiken. En dat is wel een, een hobby geworden. Ja, dat is wel leuk. En dat heeft ook wel gevaren in zich, denk ik, met al die dieren die je daar hebt. Ja, ja absoluut. Nou ja, niet alleen uh, de dieren, maar ook de onbegaanbare uh, wegen eigenlijk. Heel, heel stijl um, omhoog. En uh, inderdaad ook de dieren. Nou, je hoort het soms. Je hoort ze. Dieren zijn natuurlijk helemaal overdag hartstikke bang voor mensen. Maar je hoort ze wel inderdaad. Uh, dan hoor je opeens iets wegschieten. En je weet nooit of het nou gewoon een vogeltje... of, of, of een, weet ik veel, van schattig beestje... of is het een slang of iets anders. En, en bloedzuigers en dat, dat soort wel. beesten? Ja, ja die, heb ik de die, die, die, die krijg ik af en toe wel te pakken, ja. Het voelt... Als een muggenbeet eigenlijk. Maar dan haal je zo'n stombeest eraf. Van een... Dan zie je zo'n hele grote... Heb je wel zo'n bloedzuiger gehad? Ja, ik heb er één keer... Heb ik, er, ik, heb, ge, ik heb geteld. Heb, ik heb er 24 op één voet gehad. En echt, Jeetje. ik sopte... Ik sopte, ja, ja, ik sopte echt in mijn, uh, in mijn schoen van het bloed. Want zij geven ook een soort ja. van bloedverdunner af. Waardoor dat ook maar, ja. maar blijft doorbloeden. En ja, het enige ja. wat je kan doen is stukjes papier erop plakken. Maar je ja, blijft maar aan het plakken. En, uh, en dan ja, wil je ze afhalen dan en dan... Het en, echt en, overdreven. Ja, en ze zijn heel snel, want dan wil je ze afhalen dan zitten ze weer aan je vinger. En dan wil je van ja, de ene ja, vinger met ja, de andere ja, vinger... Zit, ja, dus je moet ze echt zo, zoals je een propje papier wegschiet, zeg maar, met je nagel, zo moet je eraf ja. halen. Ja. ja, of verbranden. Dat doen ze hier. Huh? Oh, met een verbranden. sigaretten ja. op of zo? Dan ben je gewoon met een aansteker. Oh, dat vind ik zielig, want zijn, als, je, als je ze van dichtbij ziet, zijn het ook weer hele schattige beestjes ja, maar niet nadat ze je, nou ook, ja, maar niet nadat ze je lege zogen hebben. Pfft. De wereld van Philemon. Even ter verdediging van Xander. Hij is niet alleen degene die vreemd gaat he? in dit land. Uit recent onderzoek, de Nederlanders en seksgedrag, is gebleken dat van alle mannen boven de 18 maar liefst 6 op de 10 vreemd gaan. Ja, dat was het. 6 op de 10. Weet je wat dat betekent? Kijk even naar je. GELUIDEN. Kijk gewoon even naast je. 6 op de 10. Dat betekent 4,5 miljoen mannen die vreemd gaan. Vier. Officieel onderzoek. Oh. En hoe zat dat dan bij de vrouwen? Oh, dat was nog veel erger. Dat was 4 op de 10. Dat is toch minder erg? Nee, dat is toch veel erger? 4 op de 10 vrouwen, dat zijn 3 miljoen vrouwen. Ja, dat is toch een stuk minder? Nee, natuurlijk niet. Als 3 miljoen vrouwen vreemd gaan met 4,5 miljoen mannen. dan betekent dat per vreemdgaande vrouw anderhalve man. Oh ja. En per vreemdgaande man maar 0,75 vrouwen. Precies. Dat is de helft. De helft. Dat is nog niet eens dat hier. Nee. Oh, wacht, wacht, wacht, wacht. Tenzij die enquête niet klopt of zo natuurlijk. Hè? Hey, tenzij een enquête niet klopt. Ja, nou, dat kan toch? Moet je je voorstellen. Bijvoorbeeld doordat die enquête bestaat uit interviews... die worden afgenomen onder van die getrouwde mannen... door van die hele lekkere 26-jarige rechtenstudenten. Ja. En als een man dan al anderhalf uur heeft zitten praten... met zo'n meisje over seks in het algemeen en seks in het bijzonder... en seks in het persoonlijk leven... dat zo'n meisje dan op een gegeven moment met van die grote ogen vraagt... van en eh, meneer, hoe staat u ten opzichte van vreemdgaan? Dat ze mannen alleen maar kan zeggen, ja nou, nu de er zo over begint, sta ik daar. Dat is best wel heel, uh, heel open voor, ja. Ja, je hoorde het al in dit stukje uit een voorstelling van het cabaretduo Veldhuis en Kemper. Er wordt een hoop vreemd gegaan in Nederland. En vrouwen zijn veel beter in vreemdgaan dan mannen. Dat komt omdat vrouwen beter kunnen liegen. Dat weten we natuurlijk. Dit blijkt er allemaal uit een Brits onderzoek. 95% van de vrouwen wordt niet gesnapt als ze vreemd gaan. Terwijl mannen dat een stuk slechter doen. Bijna 20% van de mannen die vreemd gaan worden betrapt. Hoe trouw zijn we eigenlijk over de hele wereld? Verschilt dat per land? En dat gaan we uitzoeken eh, om te beginnen in Mexico. Jan Albert, eh, ben je zelf wel eens gesnapt eh, tijdens het vreemdgaan? Nou, dan moet ik eerst uh, zelf vreemd gaan. Dus dat heb ik. Uh, kan ik gelukkig met de hand op maar zeggen dat ik dat nog nooit gedaan heb. Nee, en als je het wel deed, dan zou je het natuurlijk ook nu niet zeggen voor de radio. Nee, dat sowieso niet. <laughs> maar hoe wordt er in Mexico gedacht over vreemd gaan? Nou, Mexico is een macho land. Dus uh, vreemd gaan is voor mannen eigenlijk heel gewoon. En uh, er wordt sterker nog, er wordt een beetje raar tegenaan gekeken als je het niet doet als man. Door andere mannen dan. Dat vind ik wel slecht dat jij dan niet meedoet met die mooie Mexicaanse cultuur. Nou ja, ik ben uiteindelijk gewoon Nederlander, dus uh, ik, ik ga lekker mijn eigen gang. Nou een beetje te integreren misschien, kan je het een keer proberen? Ja, nou ja, ik denk niet dat mijn vriendin het daar heel erg mee eens zou zijn. Maar als je, als, als je een Mexicaanse man bent, dan kan je gewoon zeggen van ja, ik ga vreemd en niemand kijkt ervan op. Ja, nou kijk, het is natuurlijk zo dat als een man wordt gesnapt met vreemdgaan, dan levert dat allerlei grote problemen op. Er is altijd de ruzie en de reacties is hetzelfde. Het wordt niet geaccepteerd door de partner mm -hmm. in 9 van de 10 gevallen. Maar uh, het wordt gewoon als normaal gezien. Het is onderdeel van de cultuur. Uh, mannen worden geacht macho's te zijn en, en vreemdgaan is daar, maakt daar gewoon een onderdeel van uit. Dus het is ook echt stoer als je zegt: van hé, ik, ben, ik ben gisteravond vreemd gegaan. Ja, en uh, je, je zou een keer naar Mexico stad moeten komen en eens met de gemiddelde taxichauffeur een praatje moeten, moeten houden op het moment dat je erin zit. Uh, heel vaak gebeurt het dat hij gewoon gaat vertellen hoe vaak hij is vreemd gegaan en uh, hoeveel vriendinnen hij heeft, et cetera. En dat, uh, uh, dat is zelfs, uh, zelfs voor een European is dat uh, behoorlijk heftig. En geldt dat voor vrouwen hetzelfde? Dat is heel moeilijk te zeggen, omdat uh, om dezelfde reden dat, dat uh, Mexico een uh, macho land is, worden vrouwen niet geacht vreemd te gaan. Uh, vrouwen worden geacht alles te ondergaan. En uh, ja, het is ook een beetje zoals overal in de wereld. Hè. Als een man het doet is hij stoer, als een vrouw het doet is een slecht. Dus daar, daar wordt niet over gepraat. En Hoe wordt het dan tegen jou aangekeken dat jij zegt van ja, ik, ik ga niet vreemd? Ja, de, een enkeling grap dan wel eens, ben je homo of zo. Een ander zegt wel eens van, uh, waarom zou je dat niet doen? Uh, ik reis voor mijn werk bijvoorbeeld heel veel. En dan hoor je wel eens, mensen zeggen van... Nou ja, dan zou je wel een vriendin hebben in alle landen waar je naartoe gaat. En ja. Ja, dat, uh, als ik dan zeg dat dat niet zo is, dan, ze, dan kijken ze me even heel raar aan. En de reactie vaak van, maar ze komt er toch niet achter dan? Nee, nee, nee. Wat, ja. wat, wat anders zeg. Ja. En is, is het dan ook zo dat je... Uh, dat het stoerder is als je met heel veel verschillende vrouwen vreemd gaat? Of uh, is het nog stoerder als je gewoon een soort, soort buitenvrouw hebt? Nou, het is uh, wat het meest gebruikelijke is van de mensen die ik ken die vreemd zijn gegaan, de man in ieder geval, en dat zijn er heel erg veel, is dat ze één of twee vriendinnetjes buiten de vaste partner of buiten de, uh, de echtgenoten hebben. Het, uh, het bewijzen van spreken helemaal, uh, helemaal op losneuken, dat, dat is niet iets wat, uh, uh, wat ik heel vaak hoor. Dus het is eigenlijk gebruikelijker om uh, gewoon, ja, gewoon iemand ernaast te hebben. En voor een vrouw is het dan dus ook geen schande om het met een getrouwde man te doen? Nee, ik, ken heel veel, ik heb heel veel vriendinnen ook die uh, een relatie hebben gehad met een getrouwde man. Uh, dat, ook dat is iets wat hier heel vaak voorkomt. Maar nogmaals, vrouwen mogen daar niet over praten... en vrouwen worden geacht het niet te doen. Dat is ook echt iets als uh, de een mannenzaak. Hey, en jij reist heel veel uh, door Zuid-Amerika. Ja. Is het in al die Zuid-Amerikaanse landen een beetje het, dezelfde opvatting... wat betreft vreemdgaan? Ja, in, eigenlijk ben ik nog niet een land tegengekomen waar ik het minder heb gehoord. Ja, misschien in Uruguay, in Argentinië en Chili... Uh, omdat die landen wat Europese georiënteerd zijn en, en, de, en de machocultuur daar misschien net iets minder heftig is dan in Mexico. In Mexico is die heel erg. Maar met name Centraal-Amerika, Colombia, Venezuela, uh, Peru. Uh, ja, eigenlijk is het overal hetzelfde. Wat is jouw mening hierover? Ja, ik, ik ben er eigenlijk mee opgehouden om me daar druk over te maken. Aan het begin vond dit het bijvoorbeeld heel vervelend om te horen... dat er dan weer eens een oom van mijn vriendin was vreemd gegaan. Dat, hij weer een of, dat er weer iemand één of twee buitenechtelijke kinderen had... en waar dan de helft van het inkomen aan opgaat. Want dat, dat is dan ook wel weer zo, daar moet je dan weer voor zorgen... als je vreemd bent uh, gegaan natuurlijk. Uh, maar het is, het is, het is een, een onverbeterlijk onderdeel van de Mexicaanse cultuur. Dus uh, mijn houding op dit moment is... Uh, is meer zoiets van, uh, ja, zolang ik het zelf maar niet doe. Maar heb jij wel het idee dat jouw partner jou 100% vertrouwt wat dit betreft? Nee, mijn, uh, nou aan het begin was het, was het wel zo dat ze dat er ze heel erg aan moest wennen. Dan was het wel vaak zo dat we liepen over straat. En dan, uh, dan, als ik dan mijn hoofd bijvoorbeeld even keerde. en er liepen per ongeluk een meisje langs. want dat, uh, dat gebeurde dan wel eens. Nou, dan, uh, dan moest ik meteen uitleggen waarom ik niet naar haar aan het kijken was. En ze was er niet blij mee als ik op, uh, als ik op reis ging. En uh, het uh, bijvoorbeeld een kopje koffie drinken met een meisje alleen. dat was iets wat je echt niet doet. Nou, inmiddels is ze daar een beetje rustiger op geworden. Maar uh, dat vertrouwen, dat is wel iets wat met de jaren heeft moeten komen. Ja, want ja, elke man zegt daar natuurlijk van ja, ik ga niet vreemd, en ik zei ja, ja, ja, het zal wel. Maar vertrouw je haar ja. ook? Ik vertrouw haar wel, ja. Uh, dat is uh, um, ze is zelf. Ja, ik, ik heb eigenlijk geen enkele reden om aan te nemen waarom zij vreemd zou gaan. Nee. Dus ik, ik, ik, ik denk er niet eens over na. Uh, maar goed, je, je weet natuurlijk dat, dat, dat het hier in Mexico heel vaak voorkomt. En ik weet ook dat er wel eens pogingen zijn geweest van andere mannen om uh, haar vreemd te doen gaan. En uh, daar is ze bij mij weten we nooit op gegaan. Is het, over algemeen, uh, is het over het algemeen een reden om een relatie te beëindigen? Nou, niet, lang niet altijd. Ik, ik ken legio-echtparen waarin de man of de vrouw of allebei zijn vreemd gegaan. En dat, de, en dat ze toch gewoon bij elkaar blijven. Uh, ik denk dat Mexicanen daar iets minder uh, extreem in zijn dan Europeanen... Omdat het zo normaal is hier om vreemd te gaan. Ja. Nou, een hele andere opvatting dus dan uh, hier in Nederland. Uh, Dank je wel, Jan Alberts. Goedenavond. Ja. Goedenavond. Ja, het is bij jou. Uh, even kijken. Nu heb ik het uh, kwart ja, voor zeven. Zeven, Ja. Goedenavond. En uh, ik zou zeggen, blijf trouw. Dat zal ik doen. dankjewel. Anne Dorst in Brazilië. Ja, vorige week spraken we hier over uh, flirten in Brazilië. Nou, toen bleek dat Brazilianen echte uh, Casanova's zijn. Maar hoe nou, zit dat als ze eenmaal een relatie hebben? Ja, uh, nou ja, wat betreft vreemdgaan denk ik dat je het echt wel kan vergelijken... met het beeld dat net werd geschept van Mexico... Er wordt inderdaad ook echt heel veel vreemd gegaan. En, uh, maar ik denk eigenlijk dat het het mee te maken heeft... dat uh, misschien relaties ook wel oppervlakkiger zijn hier. Echt liefdesrelaties? Ja, want je merkt dat vriendschappen zijn heel oppervlakkig. En ik denk dat heel veel relaties hier ook best oppervlakkig zijn. Gewoon echt, uh, nou ja, de ander ziet er leuk uit. En uh, om die reden zijn we samen. Maar gewoon echt diepgaande relaties. Ja, ik bedoel, natuurlijk, ze zijn er wel. Maar ik denk dat het daar ook wel door komt... dat het dat het makkelijker is om geen te gaan. Omdat je veel minder met zeg maar, de schuldgevoelens zit van... oh, ik kwet diegene heel erg. Volgens mij is het daar ook wel echt mee te maken. Ja, dat als een vrouw mooie bidden en een mooie borst heeft en een leuk kopje... dan is het al goed genoeg en een goed gesprek. Daar dat, dat, dat, dat, dat zitten ze misschien niet eens op te wachten. Nee, daar hebben ze dan hun vrienden wel weer voor. <laughs> ja. ja heb jij, jij, jij had ook een relatie, toch? Ja, klopt. Merkte ja. je dat ook, dat het in het begin oppervlakkiger was? Ehm... Um... Nee, en ik denk dat ik daarom ook uh, wel op mijn huidige vrienden ben gevallen. En over het algemeen niet op uh, Braziliaanse mannen. Gewoon omdat het uh, ja, niet heel diepgaand is. Nee, want heb jij dan echt een ander soort relatie een Nederlandse vrouw met een Braziliaanse man. dan mensen in jullie vriendenkring? Um, ja, dat, dat geloof ik wel. Want ook bijvoorbeeld. Um, uh, ja, wat betreft jaloers zijn. Hè? Mensen hier zijn inderdaad heel jaloers... Van die, die, die, die geven elkaar amper vrijheid... omdat ze gewoon als we dood zijn... dat, die, dat de partner zeen zal gaan. En ja, dat is bij ons niet zo. Want ik bedoel, voor mij zou dat natuurlijk ook niet werken... gewoon als Nederlander... Ja, dat je dan niet meer alleen, uh, weet ik veel... je vrienden kan zien of zo. Dat, uh, dus dat was vanaf, vanaf het begin al anders bij ons. En, maar ik merk wel dat mijn vriend... die vindt dat heel fijn... en die heeft zoiets van, ja... Uh, dit is inderdaad een heel stuk relaxer dan dat benauwde waar heel veel vrienden van hem in zitten. Van dat je dus alles samen moet doen en ja. Uh, ja, constant zeg maar, inderdaad, elkaar aanzetten. van, uh, nou, uh, kan ik je nog wel vertrouwen, ja. Jij zei, er wordt veel vreemd gegaan daar. Waar gebeurt dat? Um, nou, ja, heb je hebt hier heel veel van die love motels. Ja, dat heb ik <laughs> al zo van gehoord. Hoe ziet dat er precies uit, zo'n love motel? Ja, dat, ja, het, ja, gewoon een beetje zoals hotels. Alleen dan uh, staat er ook gewoon aan de buitenkant, het heeft altijd een van de erotische namen. En uh, zijn er zijn allemaal hartjes en dingetjes, uh, die, je, die je dan op de ramen staan. En, uh, maar ja, ik vind dat echt gewoon een smerig idee dat je dat, Ja, je, je, je huurt de kamer dan ook per uur. Dus dat, dat, dat kan wel iets. Maar uh, ja, je ziet tijdens lunchtijd bijvoorbeeld, uh, dan loopt het daar storm. Dus daar kan je ook al wel aan zien dat er uh, <laughs> veel wat vreemd gegaan. Oh, het is lunch zelfs. Ja. Maar, maar het is niet dat je ja. daar heel in de koffer naar binnen kan glippen dus. Als mensen zien je je echt naar binnen lopen en denken, oh ja, die gaat vreemd. Nou ja, als het, als het tijdens de lunchpad is, ja, dat, dan ga ik daar wel een beetje van uit. Dat het van een de, van de, de basissecretarissen of zo al zou zijn. Maar Want ik heb ook al eens gehoord ja, dat ja, je daar van die, van die hotels hebt... waar je dan meteen met de auto helemaal naar binnen kan rijden. En dat, dat het dan helemaal afgesloten wordt. En dat ze nooit echt kunnen zien van wie, wie daar dan naar binnen gaat. Nee, klopt. Ja, dat, dat, dat is wel een beetje het idee inderdaad. Ze zitten altijd aan de, aan de weg en dan, uh, dan rij je inderdaad zo die... ...parkeerplek uh, in en dan inderdaad zodat je auto ook verder niet uh, gezien of herkend wordt. Wel ideaal. Dus dat is inderdaad, uh, ja. ja, voor vreemdgaan dus uh, perfect inderdaad. Heel praktisch qua vreemdgaan. En ja. ben je wel eens in zo'n motel geweest? Hoe zien die kamers er bijvoorbeeld uit? Nou, je hebt echt in alle prijsklassen, je hebt echt hele luxe uh, motels... ...die je ook gewoon voor een paar uur kan, kan huren... Um, ik ben er dus nooit geweest omdat ik het echt een smerig idee vind. Maar als je echt die top-of-the-range kamers ziet... dat is echt gewoon heel mooi. Met uitzicht over de zee en een uh, jacuzzi op het balkon. En uh, nou ja, allerlei uh, klimmige gevallen waarvan ik niet eens weet... wat je daar allemaal precies mee moet. Maar ja, die zien er echt mooi uit. En die worden ook gehuurd voor, uh, voor feestjes. Mensen die gaan ook hun verjaardagsfeesten op zo'n uh, zo motelkamer vieren. Maar je zegt... Uh... Je, ik ben er nooit geweest, maar je weet wel precies hoe die kamer eruit ziet. Het is toch een beetje <laughs> ja, verdacht. Ja, ja, ja, ja. Het <laughs> staat ja, ook allemaal op internet, hè? <laughs> je hebt het van internet, ja. Ja, en uh, vertrouw jij, jij uh, je, je vriend wel 100%? Want die zegt natuurlijk wel dat hij niet vreemd gaat. Elke man uh, die zegt dat. Maar ja, je, je, het zit toch in die cultuur. Ja, nee, ja, ik vertrouw hem wel 100%. En. Uh, ik denk ook dat het anders gewoon niet werkt. Ik bedoel, als je op komst van denkt van uh, waar is hij geweest of wat heeft hij, Ja, dat is, gewoon, uh, dat is gewoon een gevoel en dat uh, ja. Ja. moet je niet te lang over nadenken inderdaad. En zou je de relatie helemaal beëindigen als hij een slippertje per ongeluk maakt? Um, mm, ja, nou ja, ik ja, denk het wel, ja. Ik denk als het. Ja, het is natuurlijk altijd anders dan als het in een dronken bui iets gebeurt. Precies. Voor een keer en uh, oops, Maar ja, als het iets is wat je gewoon met je volle verstand doet, dan vind ik dat toch een ander verhaal. Ja. Nou, ik hoop dat het nooit gebeurt voor je. Ik hoop het ook. Bedankt voor je verhaal en uh, wellicht tot uh, een volgende keer. Ja. Egon brandy van uh, Dolfijn FM, mijn uh, droombaan op Curaçao. <twee> Goeienacht. Ja, we blijven een beetje in, uh, in Zuid-Amerika, de Caribbean. Uh, ja. De verhalen die je nu gehoord hebt, geldt dat ook een beetje voor Curaçao? Ja, ik heb alleen het laatste beetje gehoord, maar volgens mij herken ik het fenomeen hier wel. Want wat we hier kennen, en dat, dat heet dan de by um, de buitenvrouw volgens mij in het Nederlands. Ja. Um, en dat is een fenomeen wat, wat ook echt bestaat, weet je. Dat, dat, toen ik hier net, net ging wonen, toen hoorde ik er heel veel over... toen dacht ik van, nou ja, dat zal wel een beetje overdreven zijn. Maar dat is niet zo. Ze bestaan echt, de buitenvrouwen, de by-sides. Zometeen wil ik er alles over horen. Eerst even wat feitjes uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. In Japan betekent vreemdgaan niet direct het einde van je huwelijk. Maar je moet het vooral stilhouden... Zelfs als je partner weet dat je een ander hebt, praat er vooral niet over. Dit zou namelijk een schande binnen de familie zijn. Italië is HET land van de Casanova's. Hier wordt dan ook het meest vreemd gegaan ter wereld. In Amerika is een ontrouw DNA-test ontwikkeld, waarop je kan aflezen of je partner vreemd gaat. Je hoeft dan alleen maar een kledingstuk van je man of vrouw op te sturen... en dan onderzoekt het bedrijf dat de test gemaakt heeft... of er sporen van mannelijk of vrouwelijk DNA aanwezig zijn. De wereld van Filemon. Ja, Egon op Curaçao, je vertelde net dat een buitenvrouw heel normaal is daar. Wat vind jij van het fenomeen? In eerste instantie, toen ik ervan hoor... Als, als, als, als Hollandse man denk je van nou, dat is toch raar en dat kan toch niet en dat hoort niet en dat moet niet zo zijn. Maar ik heb op een gegeven moment een vrouw ontmoet en die, die was een byside van een getrouwde man. En ze, had, ze gaf een aantal redenen van ik dacht van nou ja, oké, okay, als je daar zo tegen aankijkt. Zij ze zei bijvoorbeeld, weet je, ik heb nu geen man, mijn leven is, is op zich heel prima. Ik zou niet een, een relatie willen, maar ik heb nu een man die als hij mij ziet, dan wil hij mij hebben. En dan gaat het natuurlijk voornamelijk om seks. En nou ja, weet je, ik, ik krijg wat ik hebben wil en daarna is hij weg. Ik heb nooit meer last van hem. Nee, want die vrouw die ziet die, die buitenvrouw, of die man die ziet die buitenvrouw natuurlijk niet zo vaak. Dus ja, als hij haar eenmaal ziet, dan, dan is die echt heel erg uh, passievol en hebberig natuurlijk. Juist, en dat is één. Maar daarbij, als een, een echte cursause man, ziet een bijside ook wel echt als um, heeft daar een soort van respect voor. Mm -hmm. Voor zover dat respect mag heten, uh, maar dat wordt wel een soort van beloond met, met cadeautjes of een vergoeding of, of weet je. Goed voor die vrouwen te zorgen. Ja, vergoeding Dat klinkt dan bijna als een soort van prostitutie. Um, ja, maar het ja, is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Hè? Maar zijn er veel, veel vrouwen die buitenvrouw willen zijn? Nou, statistisch gezien zijn er meer vrouwen op Curaçao dan mannen. Oh. En daar komt het fenomeen ook een klein beetje vandaan. Dat er dus toch het idee bij een aantal vrouwen bestaat die zeggen van... ja, weet je, ik kan waarschijnlijk niet een eigen man vinden... maar als ik dan een, een lieve man vind die voor mij zorgt, goed voor me is... en als hij mij ziet in ieder geval geeft wat ik hebben wil... Nou, dan accepteer ik het ook. Ja, maar als jij dan uh, een hele mooie vrouw bent, dan kan je altijd wel een man vinden... En als ja, je misschien minder, in... minder mooi en minder leuk bent, niet. Dus dan zijn die buitenvrouwen minder mooi en minder leuk? Of? De, nou ja, op het algemeen zijn dat natuurlijk niet de allermooiste vrouwen. Want ja, die vinden wel een goede vent, ja. Oh, ja, ik had echt hele... Ik fantaseer natuurlijk gelijk. Ik had gelijk hele, hele mooie vrouwen in mijn, in mijn <laughs> hoofd. Het is een kwestie van smaak, hè? En heb je zelf een, uh, een relatie? Ik heb uh, zelf een relatie, ja. Geen buisheid, dat ga je me vragen. Ja, dat wilde ik inderdaad vragen. Maar, maar als je het zou nee, hebben, heb... zou je het natuurlijk ook niet zeggen. Nee, dat mag ik natuurlijk nooit hardop zeggen. Ik ben wel, jaren geleden heb ik een, een, een korte tijd een relatie gehad met een getrouwde vrouw. Dus dan was ik een soort by man. Ah, ja, ja. Hoe, hoe heet dat dan? Ja, een buitenman. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, buitenman denk ik. Een buitenman, ja. Ja, maar dat is waarschijnlijk daar weer iets waar je niet echt trots op kan zijn als man. Nee, ik vond ook niets, dat ook niks. Dat past natuurlijk het... niet in die macho cultuur. Nee, dat, ho dat hoort helemaal niet nee. Egon, uh, bedankt voor, uh, voor je bijdrage. Ja, hoor. De, de buitenvrouw en uh, Egon, die was dan zelf buitenman. Uh, nog heel even naar Denise op uh, Thailand. Uh, even, dus naar Azië. Veel in Zuid-Amerika en Midden-Amerika geweest. Uh, is dat daar ook zo vrij en dat het allemaal maar kan dat vreemd gaan en geaccepteerd wordt? Zo vrij is het niet. Want hier um, heb je natuurlijk ook dat problemen dat je je gezicht verliest. En um, het wordt gedaan op grote schaal. En ze gaan er ook van uit dat eigenlijk bijna elke uh, tijgerman wel een bijvrouw of een kik, zo, zoals het hier heet, heeft. Uh, maar er wordt... Over het algemeen niet zo heel veel over gepraat. En helemaal niet met een vrouw. Ik ben natuurlijk een vrouw. Mm -hmm. En um, ik hoor die verhalen altijd alleen maar van mijn um, Europese vrienden. Die dan met Thijs en mannen uitgaan. En um, thuis gewoon een, een vrouw hebben. En, um, maar toch lekker met allemaal andere meisjes bezig zijn. Tijdens het uitgaan. Het is toch ongelooflijk. Overal op de wereld kan je maar vreemd gaan als man. Behalve in Nederland. Ja. Nou, ik hoorde dat in Nederland ook een heleboel mannen scheen gaan. Ja, oké, okay, maar dan kan je nooit uh, heel trots tegen je vrienden vertellen of op je werk. Nee, nee hier kan het, ja inderdaad, uh, mannen onder elkaar praten er wel over, ja. En heel veel vrouwen weten het ook wel, maar er wordt inderdaad uh, ja, niet echt over gepraat. Zolang je man je maar uh, onderhoudt, zeg maar, um, ja, hou je als, uh, als, uh, als vrouw maar je mond. Ja, wordt er eigenlijk, dat idee heb ik altijd in Thailand... dat er wel ook op een andere manier naar seksualiteit wordt gekeken. Dat, ja, bijvoorbeeld die, al die massages die je daar hebt... De, de, ze gaan heel makkelijk vragen ze ja, van, uh, ja, wil is... je een happy end? Ja, dat, ja. Nou ja, dat, dat, dat lijkt inderdaad zo. Um, maar ze zijn hier eigenlijk heel erg verlegen, hoor. Er wordt niet echt veel over seksualiteit, zeg maar, zo gepraat. Het is maar niet dat... dat, dat... Ja, dat het hier zo vrij is als het lijkt. Het is hier ook helemaal niet gebruikelijk om op straat bijvoorbeeld hand in hand te lopen of, of elkaar te kussen. Maar in de slaapkamer dan inderdaad, of in die massagesalons, dan, uh, ja, dan is, het, is het heel anders. Ja, en, dan ben je altijd wel vrij, helemaal als, uh, als man, als toeristische man inderdaad. En heb je het idee dat... Maar thuis onder elkaar zijn niet zo vrij hoor. Nee. En uh, heb je het idee dat de, vrouwen, de thuisvrouwen ook vreemd gaan? Ja, absoluut. Die gaan net zo veel vreemd als, uh, als mannen. Dat... Want ze doen altijd wel, ja, al die, die Thaise vrouwen die nemen alleen maar een Westerse man omdat uh, uh, die Thaise mannen allemaal zo slecht zijn. Maar daar ligt het niet aan. Thuis en Ik ken genoeg Thaise vrouwen die ook een Westerse man hebben, bijvoorbeeld. Nou, en die uh, neuken er gewoon op los met allemaal andere mannen. Ja, ja. Wat, wat vind je nou. ervan? Hoe ja, jij nee, het, het kan me niet zo veel schelen eigenlijk. Ik, ik vind, ze, ze doen hun ding maar. <laughs> jij doet er niet aan ik mee. niet zo erg, ja. Nee, nee, ik, uh, ik hoef... Nee, ik doe er niet aan mee inderdaad, nee. <laughs> Dankjewel en uh, ik hoop uh, tot snel. Uh, Oké, okay, ja, tot uh, snel. Let, let op je man, zou ik zeggen. Nou, ja, dat uh, doe ik. Dit was de eerste uur van de wereld van Filemon. De eerste uur zit er alweer op. We zitten alweer op de helft, zou je kunnen zeggen. Uh, na het nieuws van twee uur bel ik nog met Suriname, met Bangladesh, met Australië. En dan hebben we het over ziekenhuizen en tafelmanieren. Zit iedereen netjes om zes uur aan tafel uh, en wordt er gewoon netjes met uh, mes vork gegeten... of is smakken of slurpen geoorloofd? Uh, nou, dat ga je ongeveer horen in het komende uur. Blijf hangen. wereld van Filemon ja. <middels>